Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal in de serie met betrokkenen bij de inhuldiging op 30 april. De man die verantwoordelijk is voor de vuilophaaldienst in Amsterdam Centrum. En de reportageserie In de Praktijk gaat over het 125-jarig conceptgebouw. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag, Alt naakt protest bij Poetin in Duitsland. Spectaculaire geldroof bij Milaan en trouwen op maandag steeds meer in trek. Eerst nog zonnige periode, later meer bewolking... vanavond in het zuidoosten wat regen, een koude noordoostenwind... en het wordt 6 tot 11 graden. Morgen, woensdag en donderdag, overal af en toe regen... en dan wordt het 8 tot 11 graden. Over een uur komt de Russische president, Poetin, aan op Schiphol... voor zijn bezoek aan Nederland. Vanmorgen was hij nog in Duitsland... En tijdens zijn bezoek aan een industrie- en techniekbeurs deed zich een incident voor. Vrouwelijke actievoerders trokken hun kleding uit en begonnen te schreeuwen. De Duitse televisie was erbij. Gegnerinnen des Russischen presidenten dringen op den stand van Volkswagen. Met nackeden oberkörper stürmen die vrouwen op die beide regeringschefs zu. Sicherheitskräfte drängen sie nur mühsam zurück. Dat was Hannover. Eerder vandaag correspondent Tim de Wit. Wat gebeurde daar nou? Ja, bondskanselier Merkel leidde Poetin vanmorgen rond... op de Hannover Messe, de grootste industriële beurs ter wereld. Rusland is daar een partnerland van. En terwijl ze samen bij de Volkswagen stand... naar het nieuwste model Volkswagen stonden te kijken... doken er ineens verschillende dames met blote borsten... voor Merkel en Poetin op, die heel hard... Fuck Poetin, je bent een dictator schreeuwden. Dat hadden ze ook op hun lichamen geschilderd. Uh, ze zijn van de organisatie Veeman. men Zij staan bekend om uh, dit soort topless -actie te voeren. Maar ja, het zorgde wel even voor wat uh, commotie vanmorgen. Wat was de reactie eigenlijk? van Poetin en ook van Merkel. Nou, Poetin reageerde eigenlijk heel ontspannen. Hij zei, ik hou wel van deze vorm van actievoer. Hij deed er zelfs een beetje lacherig over. Hij zei, ja, dit soort actie is eigenlijk alleen maar goed... ook voor de aandacht voor de beurs. En je, je ziet hem zelfs op een foto staan... Uh, waarop hij met zijn duimen omhoog staat naar een van de topless dames. Dus hij kon het wel waarderen. Merkel, aan de andere kant, was wat minder gecharmeerd. Die schrok ook heel duidelijk toen ze ineens oog in oog stond... met een de naakte demonstrant. Ze zei, ja, iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil... maar dat demonstreren is toch wel aan bepaalde regels verbonden. Ja, als je die foto's kijkt, dan zie je dat ze toch redelijk dichtbij konden komen, die protesterende vrouwen. Dat lijkt me toch niet zo handig uh, voor de Duitse beveiliging. Nee, nee, nee, dit is wel een blamage, hoor. Ja, twee staatshoofden, niet de minste ook natuurlijk... die met zoveel beveiliging eromheen op zo'n beurs rondlopen... en dan toch nog worden verrast door zoiets. Ja, dat zou je toch wel een blunder uh, mogen noemen voor de Duitsers. En het duurde ook nog relatief lang... voordat de bodyguards de naakte dames hadden afgevoerd uh, uiteindelijk. Dat vond ik ook wel opvallend. Nou ja, Merkel zei, het wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren... en vanuit het Kremlin in Moskou kwam het verzoek om de Duitsers aan de Duitsers... om de dames toch vooral ook een straf op te leggen. Nou, eens kijken hoe het vanmiddag gaat. Over een uur moet hij dus in Nederland aankomen, Poetin. Dankjewel, Tim. De Amsterdamse politie doet onderzoek naar een grote vechtpartij... tijdens een voetbalwedstrijd. Twee spelers raakten gisteren gewond. Vijf mensen zijn gearresteerd voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Het gebeurde bij een wedstrijd tussen vijfde klassers FIT... en Amsterdam-Seref-Spoor, vertelt de politie. Tijdens de voetbalwedstrijd ging het op enig moment mis... toen er kennelijk een penalty was waarbij gescoord werd en vervolgens gingen partijen met elkaar op de vuist. Drie personen hebben aangifte gedaan van onder meer mishandeling... openlijk geweld en bedreiging. Volgens de politie zijn de geslagen en geschopte spelers... door een dokter behandeld en zijn de verwondingen niet ernstig. De Syrische hoofdstad Damascus is opgeschrikt door een bomaanslag. Daarbij zouden twaalf doden zijn gevallen. Aan de lijn is Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat was het doelwit van die aanslag? Dat is onbekend, want er zitten vrij veel gebouwen in de buurt die belangrijk zijn. De Syrische Centrale Bank bijvoorbeeld, aan een plein in Damaskus... een grote zijstraat daarvan, daar zou de bom ontploft zijn en, uh, in een auto, een autobom onduidelijk of het een zelfmoordaanslag was of dat het om een geparkeerde auto gaat. De eerste beelden laten in elk geval veel schade zien aan gebouwen eh, en aan auto's. Brandende auto's in een grote drukke straat. Dat zou kunnen verklaren waarom die eh, doden nu eh, dodental do is opgelopen tot twaalf. Ik verwacht dat dat nog wel verder kan gaan oplopen. En waarom zouden ze dat hebben uitgekozen als plek voor een aanslag? Het is een heel centraal plein in Damascus, in een gebied... en dat is het opvallende wat tot nu toe als veilig gold. Uh, sowieso de gevechten die zijn nog altijd in de buitenwijken van Damascus. Je ziet wel dat de rebellen steeds meer uh, mortieren weten af te schieten... op het centrum van Damascus, maar niet op dit deel. Dit is een deel van de stad waar uh, het normale leven... zo het er überhaupt nog is, uh, nog steeds doorgaat. En dat zou een reden geweest kunnen zijn... om juist hier een aanslag te willen plegen... Hetzelfde doel als wat die uh, mortierbeschietingen hebben. Mensen in Damascus het idee geven dat ook daar een normaal leven niet meer mogelijk is. Dankjewel, Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij een woningbrand in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Die brand ontstond rond het middaguur op de vierde verdieping van een flat in de wijk Charloes. Nadat het vuur was gedoofd vonden brandweerlieden het lichaam. En het gaat vermoedelijk om de bewoner. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Enkele andere woningen in dat Rotterdamse flatgebouw werden ontruimd. Noord-Korea trekt al zijn werknemers terug uit een industriecomplex... waarin het land samenwerkt met Zuid-Korea. Het communistische bewind is kwaad over de VN-sancties tegen Noord-Korea... en over de gezamenlijke militaire oefening van Amerika en Zuid-Korea. Dat complex bij de grensstad Kaesong telt meer dan 100 bedrijven. Er werken zo'n 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders... en enkele honderden Zuid-Koreaanse leidinggevenden. En ze produceren jaarlijks voor zo'n 400 miljoen euro aan goederen. Op die manier komt Noord-Korea aan harde buitenlandse valuta. Zuid-Korea meldde vanochtend dat het noorden een nieuwe kernproef voorbereidt... maar dat bericht werd later weer ingetrokken. Een spectaculaire overval op de Italiaanse snelweg van morgen vroeg. Iets ten noorden van Milaan beroofden zwaar bewapende criminelen daar een geldtransport. Ze veroorzaakten een file op de weg en met succes de buitbedraag 10 miljoen euro. Correspondent Rob Zoutberg. Als je niet beter wist, als je in je auto zag, dan dacht je dat er een ongeluk gebeurd was. Maar let wel, als je beter keek, dan zag je dat er ook spijkermatten inmiddels waren neergelegd op die snelweg. Voor wie dacht dat hij toch door kon rijden. Maar in die fuik... Hè, Tussen die twee vrachtwagens zaten inmiddels ook twee geldtransportwagens. En dat was het doel van de overvallers natuurlijk. Bestuurders van het geldtransport die zagen rook, afkomstig van rookgranaten van de overvallers. Vermoedelijk tien bendeleden met automatische wapens, met kalasnikoffs, drongen uiteindelijk het personeel het water transport uit te stappen. En gingen er vandoor drie eh, personenauto's en de buit vermoedelijk 10 miljoen euro. Waaronder ook vermoedelijk een lading goudstaven. Dat klinkt behoorlijk spectaculair. Zijn de mensen gewond geraakt eigenlijk? Nee, dat wonder boven wonder is er, zijn er geen gewonden bij gevallen. Het personeel van het waardetransport werd onder bedreiging van die wapens... in staat gesteld hun, hun auto's te, hun wagens te verlaten en zijn weggekomen. Er zijn geen gewonden bij gevallen. Wat doet de, politie, de Italiaanse politie om die mensen te pakken te krijgen? Ja, de, de, dat grensgebied daar, daar in het noorden, ten noorden van Milaan... is nog steeds helemaal afgesloten. Die snelweg is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. Ja, men probeert natuurlijk nu ook uh, zelf een fuik uh, neer te leggen... waardoor die overvallers op een of andere manier gepakt kunnen worden. Maar ja, je kunt natuurlijk wel bedenken... als je zo spectaculair een overval pleegt... dan zal je je niet snel laten pakken. Uh, de grens bij Zwitserland ligt dicht, zit helemaal dicht nu. Maar ik denk niet dat ze daar naartoe rijden. De website van de Telegraaf is vanochtend opnieuw slecht bereikbaar geweest. Gisteravond was dat ook al zo. Toen was er volgens de krant opmerkelijk veel netwerkverkeer. en De Telegraaf onderzoekt of er sprake was van een DDoS-aanval. Daarbij wordt een website met zoveel data bestookt dat die onbereikbaar wordt. Afgelopen vrijdag was het Ideal-betalingssysteem al onbruikbaar door zo'n cyberaanval. Maar of dat dus bij de Telegraaf het geval is, is nog niet duidelijk. Vertelt adjunct hoofdredacteur Jan Kees Emmer. Dat weten we nog niet precies, dat hebben we in onderzoek. We, kijken, we zien wel heel veel verkeer, dus het zou kunnen. Maar we vinden het zorgvuldiger om het eerst goed te onderzoeken. We zijn gisteravond uit de lucht geweest. We zijn vanmorgen ook weer even uit de lucht geweest. Dus ja, we, voor ons is nu het belangrijkste dat we zorgen dat we in de lucht blijven... en dat onze bezoekers gewoon ons nieuws tot zich kunnen nemen. Trouwen op maandag is populair. En dat heeft een reden, vertelt Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die heeft het onderzocht. Dat komt omdat trouwen voor mensen natuurlijk een andere betekenis heeft gekregen in de loop der jaren. Kijk, je hoeft niet meer getrouwd te zijn om alles te mogen wat je vroeger alleen mocht als je getrouwd was. Je kunt kinderen krijgen, samenwonen, noem maar op. En dan vinden sommige mensen ontdekken dan later van... Nou, misschien is het wel handig, praktisch om toch te trouwen... maar ze willen er niet zo'n uh, groot feest en symbolische waarde aan geven. Dus dan gaan we liever uh, maandagochtend trouwen. Dat is het nog goedkoop ook, het is gratis. En uh, er komen geen gasten, want die moeten gewoon naar het werk. En maandagmorgen, dan weet u zelf hoe u zich vanmorgen voelde. dat is nou niet de meest romantische moment van de week. Nee, <laughs> zegt u dat. Hoe zit het met, uh, met partnerregistratie, want dat hebt u ook onderzocht? Ja, dat is een, ook een van de oorzaken. Kijk, de mensen die echt niet meer zo zien zitten... dat ze dat traditionele huwelijk gaan sluiten, die hebben een alternatief. Dat is de partnerschapsregistratie, geregistreerd partnerschap. En nou ja, dan zie je dat dat daardoor kalft het aantal huwelijksluitingen ook af. En die mensen die dan ook dat partnerschapsregistratie kiezen... Die, die kiezen bij voorkeur ook voor die goedkopere praktische dagen. Even snel en ze staan binnen tien minuten weer buiten. Vorig jaar werden 78.000 huwelijken en partnerschappen gesloten. Sinds 2000 is het totale aantal met 14% gedaald. En dat komt voor een deel doordat het aantal 20 tot 50-jarigen is afgenomen. In die leeftijdsgroep wordt het meest getrouwd. Het is tien over één. We gaan kijken bij Kees Kwaks van de ANWB. File op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. De nasleep van een ongeluk er staat tussen de afrit Beek en Zevenaar nog 2 kilometer. En tussen Didam en Ouddijk 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. President Poetin is in Hannover belaagd door halfnaakte vrouwen... die betoogden tegen zijn beleid. Vanmiddag komt Poetin aan in Nederland. Een bomaanslag in het centrum van Damascus. Daar worden nu twaalf doden gemeld. En bij een spectaculaire roof op een snelweg bij Milaan... is 10 miljoen euro buitgemaakt. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Welkom bij de vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van beurtvaartadres voor logistieke professionals... die alles direct duidelijk maakt. Luister als opgelet, hier komt hij. De chauffeur zet in een pols een opmerking op de vrachtbrief. Loopt u dan risico's? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl Ja, u hoort het goed. We hebben er weer een winnaar bij. De Fort Transit Custom Champions Edition.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Jeroen Willems, teamleider Reiniging in het centrum van Amsterdam. Hij en zijn mensen moeten ervoor zorgen dat Amsterdam niet één grote vuilnisbelt wordt op 30 april. Voor de reportageserie In de praktijk zijn we de hele week in het Concertgebouw in Amsterdam. Het Concertgebouw Orkest bestaat namelijk 125 jaar. En na half 2 zijn Stand.nl, Rutte moet Poetin harder aanspreken op de Russische mensenrechten schendingen. Dat is de stelling, bent u daarmee eens of oneens? en zo mis dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet met Hekje Stand. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, op 30 april is dus de inhuldiging van Willem-Alexander. Op de maandag praat ik met direct betrokkenen bij die feestelijke dag. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de nieuwe koning... als die na de inhuldiging de nieuwe kerk uitkomt... niet midden in een berg lege bierblikjes en staat? Het is, dames en heren, Jeroen Willems. Teamleider Reiniging in Amsterdam Centrum. En hij doet dat natuurlijk niet in zijn eentje. Hij doet dat samen met zijn medewerkers. Uh, dag meneer Willems, goedemiddag. Ja, goeiemiddag uh, Jurgen. Ja, ben, bent u er al heel druk mee eigenlijk? Nou, zeg maar jij tegen u. Uh, we zijn er super druk mee. We zijn al een tijdje geleden begonnen met voorbereidingen. En voor ons begint eigenlijk al officieel 29 april dat we echt daadwerkelijk al gaan schoonmaken en extra acties gaan uitvoeren om de stad er netjes uit te laten zien. Ja, maar is, dit is toch anders? Want hier komen ook allerlei veiligheidsmaatregelen om de hoek natuurlijk. Ja, dat klopt. Anders als je het vergelijkt met de normale Koningin de Dag. Ja, normaal is het zo dat voor het grootste gedeelte, ons werk valt na dus de, de feestdag, dus eigenlijk als 30 april overdag afgelopen is. Maar nu zijn we al, al eerder begonnen. En wat ik al zeg, de 29e gaan we in de avond al schoonmaken. De hele nacht werken we door, zetten we heel veel mensen in om s'morgens rond de klok van 6, 7 uh, klaar te zijn. En daar houden we nog uh, een aantal mensen houden we paraat voor, mochten er uh, calamiteit op plaatsvinden. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat, uh, laten we zeggen, het gebied rond, nou laten we gewoon zeggen, het centrum, dat dat gewoon spik en span is voor alle feestelijkheden die die dag moeten gebeuren. Dat klopt, ja. We halen alle afvalbakken leeg, we hebben extra vuilnisbakken neergezet waar mensen een afval in kwijt kunnen, want we willen als uh, de bezoekers naar Amsterdam komen, dat uh, de stad er schoon uitziet, dus wat allemaal van de gedaan. En daarna dan, ja, dan begint voor ons eigenlijk de grote vervuiling die de hele dag uh, plaats blijft vinden. En overdag kunnen we niet zo gek van me doen. Je kan amper lopen in Amsterdam voor mensen die dat niet weten. En dan gaan we s'avonds er uh, een fault in gaan we de op 30 april. Ja, ja. Ik, ik begreep ook dat er uh, prullenbakken verwijderd worden. Hè? Dat klopt. Vlak uh, om de route worden de prullenbakken verwijderd. Vanwege de veiligheid ook. Daar ga ik vanuit. Ja. ja. Maar dat betekent dus dat mensen daar geen spullen in kunnen gooien. Dus dan, dan wordt dat maar op straat gekeeperd of zo. Uh... Ja, het grote zelf wel eens iets op straat? Nee, eigenlijk nooit. Oké. Okay. Nee, dat is echt waar. Nee, dat, dat neem ik ook aan hoor. Dat doen de meeste mensen, maar op een of andere manier ligt er altijd veel uh, ja. op, op straat. Wie doet dat altijd? Uh, dat, het, het verbaast me als mensen die, die gaan uh, naar bijvoorbeeld Amsterdam, de koningin, de dag, die nemen een blikje mee. En ze zijn wel genegen het blikje mee te nemen naar Amsterdam. Maar ja, het blikje schijnt uh, niet meer teruggenomen te kunnen worden, bijvoorbeeld. Nee. Dat nee. is wel eens jammer. Ja, ja Ik snap dat heel goed wat u daar zegt. Ja. Ja. Zij, even nog, hè, want uh, we gaan er nu heel snel doorheen. Oh. Nee, nee, nee, maar ik bedoel van tevoren dus uh, al flink aan de bak. Dan even een tijdje niks, want u zegt op die dag zelf... dan kom je er echt niet doorheen. Nee, dat klopt. Nee. We hebben wel wat mensen paraat staan... voor mocht er uh, bijvoorbeeld vuilniszakken gelegd worden op de route... of gebeuren de calamiteiten, dan kunnen we daar gelijk op reageren. Dus we kunnen verf weghalen, afval verwijderen... straten repareren in snel tempo Daar zijn we al op voorbereid. En hoeveel mensen worden er wel ingezet dan in, in, die, uh, in die uren allemaal? Uh, overdag wil ik een beetje het midden laten hoeveel uren het zijn. Maar in de nacht gaan we met 150 mannen de deur uit. Kijk aan. En dan hebben we het over de nacht vooraf? Uh, nee, de nacht vooraf uh, we moeten we denken aan een man of 40, 50... die we echt actief hebben schoonmaken. Oké, okay, dus als dan echte feestelijkheden achter de rug zijn, dan uh, die 150 mensen die uh, ja. aan de bak moeten. Um, en, en ja, kunt u eens beschrijven hoe groot de rotzooi dan is? Um, ja, even voor het idee. Uh, we hebben een, in een van de grachten hebben we een schuit liggen en uh, die heeft van eerst nog 120 kuub. En in de eerste nacht uh, gaan daar twee schuiten vol, dat is 240 kuub afval en het is moet je niet vergeten, dat is alleen maar afval wat mensen op straat gegooid hebben. Ja. Dus het is niet wat de huisvalwagens oppakken aan mensen die iets op de vrijmarkt hebben laten liggen... of, of afval wat naar buiten gekomen. Dus het is echt puur blikjes, uh, flesjes en andere dingen die we van de straat afhalen. En is dat ook een extra maatregel, zo'n schuit in de gracht leggen? Ja, dat klopt. Die bouwen we apart op, omdat we uh, onze voertuigen niet zo snel kunnen rijden... En die hebben dus de schuit in de zingel in het centrum. En uh, op een gegeven moment in de nacht uh, is er een constante aan- en afvoer van voertuigen. Dus dan stopt dat niet meer. Dan staat er staat een rij voertuigen die kunnen zichzelf leegkiepen. En die gooien anderhalf tot twee kub afvallen per keer zo in die schuit. Kijk aan. Ja. ja. En, en, en is het eigenlijk uh, moeilijker werken voor jullie uh, dit jaar uh, omdat er een speciaal programma is? Nou, uh, in wezen hebben we een heel mooi draaiboek gemaakt. En we gaan natuurlijk vanuit dat we geen echte problemen oplopen. Het, het enige is, we moeten de mensen iets beter inplannen... omdat we de mensen dus twee nachten laten werken, een aantal. En eigenlijk het schoonmaak iets eerder begonnen is. Ja, ja. Lopen die mensen eigenlijk nogal wat in, in die oranje hesjes ook? Nou, dat klopt, ja, voor ja. de veiligheid. Ja. Ja, ik bedoel, dan val je ook bijna niet meer op in al die oranje gekten natuurlijk. Nee, dat klopt inderdaad. Daar wil ik ook iets over zeggen. De, de burgers van Amsterdam zijn ook altijd erg tevreden. En uh, er zijn ook altijd uh, mensen die mee willen helpen... en die altijd enthousiast zijn als we zien dat we zo snel weer... Uh, bezig zijn het uh, afval uit de stad te halen. Ja. Hoe, hoe is het met uw eigen medewerkers? Want uh, ja, die moeten dus extra aan de bak... Uh, flink wat diensten draaien. Dat klopt. Uh, staan ze te trappen? Of, of, uh, Dat klopt, er... ja. ja. echt. Iedereen is altijd heel gemotiveerd. We hebben nooit problemen dat mensen zeggen: Ik wil niet. We hebben natuurlijk wel dat de verlof vrijwel geen verlof gegeven wordt, alleen met uitzonderingen. Maar de mensen willen erg graag altijd werken. Het is een heel gezellige nacht en de dagen erbij. De mensen die in Amsterdam nog eigenlijk van het stappen uit naar huis toe gaan, zijn ook altijd enthousiast. En uh, iedereen is natuurlijk ook bezig omdat we op 4 mei de nationale herdenking hebben. Dus ja, het, het moet ook wel. Hè. We moeten snel, die staat door, we moeten snel opruimen. Want op 4 mei dan zijn we weer uh, zichtbaar voor heel Nederland ja. op de Ja, ja, ja. Uh, maar die, die, die, die medewerkers van u, die zien het ook echt als een soort uh, ja, uitdaging ofzo, of zo? Of we zullen zorgen dat het allemaal in zo'n korte tijd weer netjes is? Ja, dat klopt inderdaad. Het is echt om, uh, we gaan uh, s'nachts eruit en de mensen echt te trappelen om de deur uit te gaan om uh, het vuil te bestrijden. Ja. En, wat, en wat doet u eraan om het moreel dan, dat al goed is kennelijk... maar dan om dat lekker hoog te houden? Nou, We, zijn, we komen s'avonds en de meeste medewerkers... al een aantal uur van tevoren binnen in de, ons bedrijfsrestaurant. En daar hebben we altijd gezellige muziek, een beetje koffie... en een gebakje ervoor om in de stemming te komen. En uh, in de nacht uh, gaan we met z'n allen eten. Dus in, uh, wel in, in een aantal ploegen om de ervaringen te delen... en het moreel hoog te houden. En in de nacht uh, zorgen we door middel van uh, voertuigen... die koffie en thee rondbrengen en energiedrank om uh, de spirit erin te houden... En ook het hogere management is daarbij aanwezig om de mensen te blijven motiveren. En dat lukt, dat gaat heel goed. Die vegen zelf ook mee of zo? Ja, of? dat klopt. Echt waar? Ja, ja. Oh, kijk aan. Ja, het is, een, het is echt, een, een, een, echt toch een beetje een feestje. Ah. En, en, want je hebt natuurlijk op zo'n dag. Dus al, overdag u eigenlijk, kunt u toch al bijna er niet doorheen. Maar goed, je zult ook in het voor- en het natraject misschien nog wel weer mensen treffen die. Nou ja, die er een vrolijke dag van hebben gemaakt en er misschien een beetje beschonken zijn, zijn die mensen daarop voorbereid? Ja. De, de mensen van uw bedrijf? Wij zijn voorbereid. Uh, en wij werken eigenlijk altijd al s'avonds. We hebben vorig jaar ook in de nacht gewerkt. En uh, met Koning in de dag en met dat soort feesten heb je eigenlijk dat er nooit problemen zijn. Nee. Mensen zijn ook wel wat rustiger. Onze medewerkers Ze zijn ook op ingespeeld op situaties. En kijk, een voetbalwedstrijd heb je een winnaar en een verliezer. Maar Koningin de nacht heeft iedereen feest gevierd. Dus de sfeer is gewoon altijd goed. En we hopen dat het dit jaar ook weer zo is. Nou Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen... dat hoor je toch de laatste tijd wel vaker. Je zou ook denken, een ambulancebroeder wordt niet aangevallen... omdat hij eigenlijk alleen maar goede dingen doet. Maar dat gebeurt ook in de praktijk natuurlijk. Dat, dat klopt, dat horen wij ook inderdaad. Ik hoop dat het dit jaar ook weer goed gaat. Maar tot, nogmaals, tot nu toe hebben we met Koningin de nacht nooit problemen ondervonden er is agressie geweest of heel vervelende gebeurtenissen. Dus dat gaat tot nu toe erg goed. Ja. Nou moet ik wel zeggen, als er spannende situaties zouden zijn... of als we er, er zijn, dan buigen we de route gelijk af. Je moet het niet opzoeken. Als, als de sfeer al slecht zou zijn, dan passen we gelijk op dat moment de route aan. En dan zet u gewoon dat waterkanon erop. Ja, <lacht> laten we het niet doen. <lacht> <lacht> <lacht> Ik denk dat het wel... Nee, het werkt niet echt met vorderen. Nee nee, nee, nee, nee. Hoewel, sommige mensen zijn al ineens misschien helemaal klaar wakker. Dat is ook wel handig ja. soms. Hè? Nou, we hebben een principe. Hè. We, we lopen tegen de stroom van de mensen in. Dat doen we uh, expres. Dus uh, we gaan niet achter mensen aan. Want dan hebben mensen die deze opgejaagd worden. Maar we lopen tegen de mensen in. Ja, dan ja. gaan ze opzij dan zien zoals ze ons aankomen. En uh, dan hebben we ook niet de mensen die deden ze gevolgd worden. Want als wij achter mensen aan gaan schoonmaken en ze kunnen niet sneller lopen dat er andere mensen zijn, dan loop je inderdaad problemen probleem op. Ja. Dus er is echt over nagedacht. Wat grappig, ja. dat, dat, uh, ja, dat denk je toch ook niet bij na. Ja, jullie wel gelukkig. Ja. Uh, nou, en, en, en je zei het al, van uh, dan is alles achter de rug. En dan moet het eigenlijk allemaal op 4 mei alweer klaar zijn. Hè? Ja, dat klopt. De dam met name. De, nou, de, alle, alle, alle monumenten natuurlijk. Het gaat om 50, 60 monumenten in het centrum. En uh, ja, die moeten weer schoon zijn. En dat, uh, dat gaan we ook redden. En uh, we moeten natuurlijk ook wel, want 5 uh, mei is natuurlijk weer bevrijdingsdag. En is ook altijd een concert op de Amstel, dus ja, we willen ook gewoon... Ja. Uh, en we verwachten natuurlijk dit jaar toch meer buitenlandse gasten nog... dus ja, we willen er allemaal spiek van uit hebben ja. zien. Ja, ik begrijp dat een van de problemen is om uh, al dat straatkrijt uh, weer van, van de straat te krijgen. Dat klopt, ja, dat is goed dat je erover begint. Uh, mensen die realiseren zich niet als ze op de dagen voor uh, Koningin uh, hun spulletjes willen verkopen, dat er op de straat met krijt of met uh, plakband uh, bezet... Uh, ja wordt geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk op dat moment wel aardig. Maar op 4 mei, op de nationale herdenking... Ja. dan heeft dat voor veel mensen toch een beetje een vervelende nasmaak. Ja, misschien kunnen mensen zelf beginnen... om dat dan na dag zelf van de straat te halen. Dat scheelt voor jullie weer werk. Ja, het zou, het zou fantastisch zijn als mensen dat zelf zouden doen... Ik, ik denk alleen bij mezelf ook van... Uh, is het misschien handig om het, om het gewoon niet op de straat te schrijven... of met, ja, met krijt, maar het wordt steeds vaker met plakband gedaan... en eigenlijk zit het er heel lang nog op. En vooral op bepaalde plekken zijn we gewoon heel erg hard en lang bezig... om het van de straat af te halen. Ja. Nou, um, ik, ik zal je niet langer van je werk houden, want er uh, moet nog best een hoop gebeuren, neem ik aan. Hartelijk dank voor het inkijkje. Uh, ook weer heel druk dus met die voorbereidingen voor 30 april. Jeroen ja. Willems, tienleider uh, reiniging in Amsterdam Centrum. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Ook bedankt uh, dat we wat aandacht aan konden geven. Zeker, en dank voor de goede tips. En uh, heel toepasselijk misschien wel. Ik bedoel, de straat wordt dan schoon, maar de lucht misschien ook wel. Clear the air. Hier is Jacco Gardner. De wereld is enthousiast over deze jongen. Uit Hoorn komt die Jacco Gardner, clear the air. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het Concertgebouworkest viert woensdag het 125-jarig bestaan. En dat wordt natuurlijk groots gevierd. Onze verslaggever Maarten Bleumers is in het Concertgebouw... waar het orkest aan het repeteren is. een beetje fluisteren. Daar horen we Maris Jansson, chef-dirigent van het Concertgebouworkest, zijn aanwijzingen geven. Wordt druk gerepeteerd natuurlijk, in verband met dat 125-jarig jubileum. Naast mij staat Marion van Beuken van het Concertgebouworkest, Wat zijn ze aan het repeteren? Uh, ze zijn uh, aan het repeteren de meisterzinger van Nürnberg van Richard Wagner. Het is de eerste repetitie. en uh, Het wordt nu in de grondverf gezet. Ik ga deze week achter de schermen meelopen. Laten we daar even naartoe gaan, want... Anders storen we deze repetitie zo. En dan kan ik tenminste weer vrijuit praten. Jij ja, zegt al een drukke week, een spannende week, leuke week natuurlijk ook, neem ik aan. En dit zijn topmomenten ja. voor een uh, orkest. Ja, Dit is een fantastische week waar ontzettend veel gebeurt. We hebben onze chefdirigent in huis. We doen een sterrenjubileum samen met het concertgebouw. Vieren ons gezamenlijke ja. jubileum. Niet gezamenlijk, want het gebouw is een ander uh, bedrijf dan het orkest. Ja. De, de verjaardag van het gebouw is op 11 april. Onze verjaardag is op 3 november. Maar op 10 april komt dat samen in één groot sterrenjubileum. Dat betekent dat voor heel veel mensen achter de schermen het ook spannende tijden zijn. Johan, Johan van Mare, uh, wat doe jij hier uh, bij Concertgebouw Orkest? Ik ben uh, wat je vroeger uit noemt uh, orkestbode. Ja. En ja, deze avonden zijn voor ons natuurlijk ook geweldig, want we hebben... Een heel druk schema, uh, wat heel strak ook loopt. Ja, want wat, wat doet een orkestbode? Een orkestbode zorgt voor alle ombouw op het podium. Ook dus op momenten dat het publiek gewoon in de zaal zit. En ja, daarvoor heb je ook met live uitzendingen te maken... waar dat zo min mogelijk tijd mag kosten. Zeker ja. woensdag natuurlijk, want dan staat er veel op het spel. Koningin in de zaal, hoge gasten. Absoluut, en dat is voor ons ook gewoon wel, uh, wel, wel spannend en, en leuk. Ja, ben je dan maar... veel bang dat je iets uit je handen laat vallen of zo? Want jij moet op het podium echt dingen gaan verwisselen. Ja, we gaan heel veel dingen wisselen op podium, het piano erin zetten voor de solisten. Nee, je, je bent zo op elkaar ingespeeld, dat vergeet je op zich helemaal niet meer. Maar het is altijd gewoon een gezonde spanning, een leuke uitdaging. Ja. Toch steeds. Er gebeurt een hoop achter de schermen. Ik ga, Bijvoorbeeld die woensdagavond ga ik even met jou meelopen. Dus even kijken wat jij dan allemaal doet, hoe dat gaat in de gangen, waar de solisten zijn, wanneer jij het podium op moet, et cetera. En ik ben de hele week hier te vinden. Ik ga langs bij orkestbodens, die noemen we die horen wel voorbij komen. Orkestinspecteurs heb je nog. Er zit beneden een bibliothecaris. Er gebeurt veel achter de schermen, Marion. Er gebeurt altijd heel veel ja. achter de schermen. En nou, leuk dat je meeloopt deze week. En ik denk dat je een hoop kunt zien en mee kunt maken bij ons. We gaan het horen. Achter de schermen bij het Concertgebouworkest. Morgen rond deze tijd meer van Maarten Bleumers. Zometeen is het standpunt.nl. De stelling dan. Rutte moet Poetin harder aanspreken op de Russische mensenrechten schendingen. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. Uh, is het nationaal met René van Brakel. Ja, en Poetin is net geland in Nederland. Wat eerder dan gepland. Hij ontmoet straks koningin Beatrix en later premier Rutte. Vlak voor zijn vertrek uit Duitsland... werd hij op de Hannover Messe belaagd door een groep halfnaakte vrouwen. Op hun borsten stond de tekst Fuck Dictator. Bodyguards maakten maar snel een eind aan die actie. Bij een woningbrand in Rotterdam is een doden gevallen, waarschijnlijk de bewoner. Nadat het vuur was gedoofd, vond de brandweerlied het lichaam. De identiteit en de oorzaak van de brand zijn nog niet bekend. Enkele andere woningen in het flatgebouw werden ontruimd. Bij een explosie in het centrum van Damascus zijn zeker 15 mensen omgekomen, meldt de Syrische staatstelevisie. Een autobom ontplofte vlakbij een centraal plein in de stad. Tientallen, mijn, tientallen mensen zijn gewond. En Noord-Korea trekt al zijn werknemers terug uit een industriecomplex waarin het land samenwerkt met Zuid-Korea. Het communistische bewind is boos over nieuwe sancties en de militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea. Op het complex aan de grens werken zo'n 50.000 Noord-Koreanen. En dat zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is radio 1. NCRV. Jurgen van den Berg. Met een bezoek aan Nederland. opent de Russische president Poetin. het Nederlands-Russische vriendschapsjaar. De vriendschap staat vooral in het teken van handel. Maar kan Nederland wel bevriend zijn met een land. waar homo's zich niet mogen uiten. NGO's aangepakt worden en persvrijheid beperkt is? Job Cohen gaf gistermiddag het startschot van een protestactie. van de Homo Belangenvereniging COC. In andere landen en in steeds meer andere landen datgene ook gaat gebeuren... wat wij nou in Nederland al een tijd geleden hebben gedaan... namelijk gelijkstelling van homo's en hetero's. En dan zullen we iedereen wel weer zeggen van... ja, maar dat merkt Poetin allemaal niks van. Nou, het mag zo wezen. Ik denk dat het als signaal en ook als signaal binnen onze Nederlandse samenleving... voor alle homo's die hier wonen en werken... Ook, ook heel goed is. Moet Rutte vanavond deze Nederlandse grieven mild verwoorden... om de Russen niet tegen de haar in te strijken... of zijn mensenrechten belangrijker dan handelsrelaties? En moet Rutte zijn tanden laten zien in het gesprek met Vladimir Poetin? Ik praat erover met Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid voor D66. Hartelijk welkom, meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee. Hier komen de keuzes. Handel is belangrijker dan mensenrechten. Nee. De demonstratie is voor de Nederlandse bühne. Nee. De Nederlandse leeuw is kansloos ten opzichte van de Russische beer. Nee. En dan de stelling. En uh, we roepen iedereen op om daarop te reageren. Rutte moet Poetin harder aanspreken op de Russische mensenrechten schendingen. Bent u het eens of oneens? Sms staat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl Dat is de website. En u kunt ook twitteren. Doen het dan met hekje standpunt. En uh, meneer Sjoersma, wat zegt u tegen de stelling? Eens of oneens? Uh, ik zeg eens. En waarom? Um, omdat ik denk dat het heel belangrijk is om in een tijd als deze... Uh, dat uh, Poetin, als hij door Europa reist... hij komt net van Duitsland vandaan en hij reist nog door vanavond... een eenduidig geluid hoort over de mensenrechten schendingen... die in zijn land plaatsvinden. Dus denkt u ook dat dat achter de schermen is afgestemd? Dus bijvoorbeeld tussen Merkel en, en uh, Rutte? Nou, dat weet ik wel zeker. We hadden afgelopen week een debat met minister Timmermans in de Kamer hierover. En wij vroegen, uh, eigenlijk alle partijen vroegen uh, Timmermans... om hier een duik signaal af te geven. En hij zei... Uh, ja, ik weet dat uh, Poetin eerst bij Merkel was. Wij gaan ook van tevoren bellen en wij gaan zorgen dat het hetzelfde geluid is. Oké, okay, dus het is niet een, een, een privé-Nederlandse mening die uh, Poetin daar dan te horen krijgt... als het goed is, van, van Rutte en, en, en Timmermans, maar dat zal een Europees verhaal zijn. Nou, uh, in ieder geval gedeeltelijk een Europees verhaal. Wat ik, uh, wat ik wel hoop... Kijk, Nederland is natuurlijk een, een voorloper op het gebied van homorechten en Duitsland... Uh, in zekere zin ook, maar de kans dat Merkel, dit uit, uh, dat, uh, Merkel die anti-homo-propaganda-wet... nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld, is kleiner. Waarom? Uh, nou ja, omdat zij bijvoorbeeld uh, uh, meer belang hecht aan uh, de si situatie in Syrië... of uh, aan die uh, NGO-wetgeving die in Rusland is... de invallen bij mensenrechtenorganisaties uh -huh. als Amnesty. Maar er zijn ook Duitse organisaties bij, dus dat raakt haar uh, op dat moment rechtstreeks. De, dus hebben de porties een beetje verdeeld misschien... Uh, nou, dat zou goed zijn, maar ik denk dat Nederland bij uitstek... het geschikte land is om deze kwestie aan de kaak te stellen. Natuurlijk vanwege onze eigen positie. Uh, maar ook omdat dit een kwestie is die eigenlijk symptomatisch is... voor wat er in Rusland gebeurt. Je kan in Rusland niet meer zichtbaar jezelf zijn als je niet voldoet... en dat, beeld, dat conservatieve beeld van he, de Russische houthakker, laat ik het maar even zo zeggen. En dat is uh, voor, uh, voor homo's, maar ook voor rechters en ook voor uh, journalisten... Uh, zeer gevaarlijk. Dus dat is een uh, kwestie die symbool staat voor meer... U, u zei vorige, keer, vorige week in de Tweede Kamer uh, dat dit bezoek van Poetin geen feestje mag worden. Ja, kijk, we, we, we vieren de bilaterale betrekkingen met dit Nederland-Rusland jaar. Maar uh, als je even scherp kijkt, dan is er natuurlijk weinig reden tot feest. Uh, ik noemde het vanochtend ook... Uh, als Rutte dit gesprek ingaat met Poetin, dan heeft hij, heeft hij een soort van meer keuze manier aan mensenrechten kwesties om op te brengen. He, uh, van de Magnitsky-zaak, tot die anti-Homo-wet, tot uh, de invallen bij uh, NGO's, tot de manier waarop rechters onder druk worden gezet, journalisten. journalisten. En dan heb ik het nog niet eens over de buitenlandkant van Rusland, waar Rusland. Elke politieke ontwikkeling met betrekking tot Syrië weet uh, te blokkeren. Uh, waar Oekraïne onder druk wordt gezet, Georgië onder druk wordt gezet. Dus het is, ja, er zijn weinig positieve kanten hmm. te bespreken. Nou ja, positief misschien wel de handelsbetrekkingen. Want ja. dat, uh, daar gaat natuurlijk een hele hoop geld over en weer. Ja, en dat is ook goed. En volgens mij gaat dat dus ook heel goed samen. Uh, de, de voorzitter van Human Rights Watch was uh, hier niet zo lang geleden en die zei. Uh, you can walk and chew gum at the same time. Je kan tegelijkertijd gewoon lopen en kauwgom eten. En dat geldt dus ook voor, uh, voor handel en mensenrechten. Uh, we kunnen prima uh, contracten afsluiten, zakencontracten afsluiten... die onze samenlevingen nauw verbinden. En tegelijkertijd in die vriendschap elkaar aanspreken... op de verplichtingen die we met open ogen zijn aangegaan. Ja, zoals je dat eigenlijk met uh, gewone vrienden ook doet. Uh, aan de andere kant, en dat is ook bijvoorbeeld... dat iemand op ons forum hier schrijft, die zegt... het is niet aan ons om de Russen te vertellen hoe ze zich dienen te gedragen. Het effect zal nul zijn, maar misschien wel een negatieve invloed hebben... juist op de zakelijke besprekingen. Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf van hoe je het doet. Kijk, ik was, voordat ik Kamerlid was, was ik diplomaat... En ja dan krijg je een, langzaam krijg je een beetje het gevoel van hoe je zo'n harde boodschap brengt. Kijk, En harder aanspreken betekent natuurlijk niet dat Rutte moet gaan staan schreeuwen. Maar betekent hoffelijk op de toon, maar spijkerhard op de inhoud. En dat kan je op een manier doen dat het bij de Russen aankomt. Ze zijn heel uh, ja, uh, wettelijk ingesteld... Dus wij spoeten dan ook op de verplichtingen die hij is aangegaan... in het kader van de Raad van Europa, met open ogen ondertekend. En wij vragen uh, Rusland nu om zich aan die verplichtingen ja. te houden. Want als je die profielen... De, de, de krant hebben bijvoorbeeld heel veel profielen over Poetin uh, gemaakt. Uh, mm -hmm. Nou ja, dat lijkt toch niet iemand die je tegen de haren moet strijken? Die, uh, ja. Nee, ja, de, de, het gemiddelde beeld... Uh, een beetje macho ook, hè? Ja, precies. Iemand zei dat. Ik was gisteren in een debat in de Rode Hoed... met een belangrijke oppositieleider, Russische oppositieleider. En die zei ook, ja, het, het beeld wat in het buitenland van Poetin bestaat... is toch van de, de, de berenvechter... die met ontbloot bovenlijf uh, door de rivier springt. Ja. Maar uh, Poetin mag dan misschien dat macho, die macho uitstraling hebben. Uh, uiteindelijk gaat het om, voor hem wel heel, uh, heel duidelijk om. wat is in Ruslands belang? Wat is in mijn belang als president ja. van Rusland en wat niet? Want dat vroeg me af. Hebben wij toch niet veel meer belang bij een goede relatie met Rusland dan de Russen met ons? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt een. We, we, hebben, hier echt, we hebben het echt over een wederzijdse band. Uh, wij importeren natuurlijk gas. Wij, wij voeren heel veel olie door. Uh, daar profiteren wij van. Maar tegelijkertijd. Uh, is Rusland voor een heel groot gedeelte van haar inkomsten... afhankelijk van die, van die uitvoer van olie en gas. Dus op het moment dat ze dat stoppen naar ons... dan doet dat ook meteen hun pijn. En omgekeerd, uh, wij zijn afhankelijk van hun... Uh, voor de afzetmarkt van heel veel goederen die wij in Nederland produceren. Dus uh, het is een soort van omhelzing... Waarin we, alle twee vrij, uh, waarin we elkaar alle twee hard vasthouden, dat ik het zo. Ja. Uh, Rutte heeft het beloofd, hè, ook in de Kamer... dat hij Poetin in ieder geval er zal op aanspreken... op de, op de verslechterde mensenrechten-situatie... Uh, ook uh, over die homorechten inderdaad, de positie van de NGO's. Uh, vanmorgen in een van de kranten stond al een, een, een kop zo van... oh ja, dan heb ik hier ook nog een lijstje met wat puntjes. Uh, hoe, hoe zal dat gaan en hoe kunt u dat controleren... of die dat nou ook een beetje ferm uh, aanpakt? Nou ja, we gaan in ieder geval vragen natuurlijk om een verslag van het bezoek... en hopelijk zal uh, premier Rutte daar dan uitgebreid op ingaan... en hoe die dat aan de kaak heeft gesteld en wat ook het antwoord van de, de Russen was... Um, en daarnaast is, uh, ik begrijp dat er een, een persconferentie is, dus ik, ik hoop ook dat journalisten die kans grijpen om eens, uh, om eens door te vragen. Ja, aan, aan, aan Poetin. Aan beide, ja. ja, ja. Um, uh, Poetin staat er onbekend dat hij uitgebreid onderzoek doet... naar de gevoelige kwesties van het land dat hij bezoekt. Want als ja. hij dan kritiek krijgt, dan kan hij dat pareren met... van nou ja, en jullie dan? Precies. Uh, had u al een lijstje gemaakt ook zelf waar hij over zou kunnen beginnen hier? Ja, nou ja, in ieder geval één kwestie die hij vermoedelijk zal opbrengen... Als, uh, als hij inderdaad wat wil zeggen, is de kwestie Dolmatov. Een, een Rus die gevlucht was uit Rusland, die hier in vreemdelingendetentie zat... en die uh, echt een heel naar geval, maar die daar is omgekomen in onze detentie. En hij zal ongetwijfeld de premier erop aanspreken van... hoe kan dat gebeuren? Hoe kan een Rus in jullie gevangenis sterven? Ja. Maar iets anders, en dat is natuurlijk echt een, een na kwestie... waar we ook echt serieus op moeten, moeten antwoorden. Daar loopt ook onderzoek naar. Uh, maar een andere kwestie uh, die hij wel eens heeft opgebracht... Uh, is, ja, jullie noemen jullie zelf een democratie... maar jullie hebben niet eens gekozen burgemeesters. Ja, wij wel, zegt hij dan. <laughs> en wij wel? Nou ja, goed. Op, op, dat is dan ook een belangrijk punt waar D66 het wel met Poetin eens is. Ja. En misschien ja. ook het enige punt. Ja. ja, dat is ook zo, ja. Ja, ja en, en, en um, uh, want los van het aan de, aan de kaak stellen... laten we dan Rutte maar even geloven dat hij dat ook echt doet. En Timmermans misschien... Um, maar wat kan Nederland dan concreet doen om te zorgen dat bijvoorbeeld, de mensenrechten... De situatie in Rusland wordt verbeterd? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het aan de kaak stellen zelf helpt al. Hè? Op het moment dat je publiekelijk... Een punt maakt, dan weten uh, homo's in Rusland, we worden niet vergeten. Dat is, dat is op zich al belangrijk. Maar Nederland gaat natuurlijk echt niet zeggen van nou wij gaan uh, bepaalde handelsbetrekkingen terugschroeven als jullie dat daar niet beter regelen. Nee, maar waar we wel naar zouden kunnen kijken bijvoorbeeld is het volgende. Kijk, minister Timmermans wilde graag meer Russen in de bijenkorf krijgen door ze makkelijker visa te laten krijgen. Ik zeg nou dat is prima, hè, dat brengt ook frisse zuurstof in die Russische maatschappij. Maar tegelijkertijd moeten we ook heel nauwkeurig kijken... naar die Russen die notoire mensenrechten schenders zijn... en kijken of we die niet buiten de EU kunnen houden. En op dat moment gaat... Uh, en dat zijn ook mensen die voor Poetin een officiële overheidsdienst werken... op dat moment gaan, uh, gaat Poetin dat natuurlijk wel voelen. Dus uh, je, moet daar, je moet daar heel goed mee omgaan. Met de ju ja, je moet een duidelijke boodschap afgeven... En je moet ook op bepaalde punten af en toe je tanden laten zien. Ja. Laten zien want de Russen hebben verdomd weinig respect voor je... op het moment dat je alleen maar scherpe praatjes hebt... maar niet bereid bent om die in daden om te zetten. Nou, we spraken vanmorgen even met Harry Hummel... die is van de mensenrechtenorganisatie Helsinki Comité. Ja. En hij pleit ervoor dat bijvoorbeeld bedrijven waar de Russen dan zaken mee doen... of bijvoorbeeld universiteiten waar ze banden mee aangaan... dat die hun collega's, hun Russische collega's aanspreken op dit soort zaken. Dat dat veel meer effect zal hebben. Ik denk dat dat belangrijk is. Gisteren die, de, die Russische oppositieleider die zei tegen mij tijdens het diner... ja, Russen denken uh, over Russische politici als volgt. Ze zeggen het één in, uh, in het openbaar en in het geheim doen ze iets heel anders. Dus zo kijken Russen ook naar buitenlandse politici. Ja, leuke woordjes over uh, homorechten en over uh, maatschappelijke organisaties... maar als het puntje bij het paaltje komt, dan gaat het toch alleen maar om gas... En op dat moment is het natuurlijk superbelangrijk... dat Russische bedrijven van hun Nederlandse collega's zorgen. nee, wij vinden dat ook daadwerkelijk belangrijk. Dat Nederlandse toeristen wegblijven betekent... op een gegeven moment, een gegeven moment gaan Russen dat ook voelen. Dus die, die maatschappelijke contacten tussen journalisten... tussen wetenschappers en tussen, tussen zakenlui... die zijn daarin denk ik wel belangrijk. Ja. Uh, Harry van Bommel, uw collega van de SP, die heeft gezegd... we moeten uitkijken dat we de Russische bevolking niet van ons vervreemden. Mm -hmm. uh, hij zegt, ja, de Russen zijn behoorlijk homofoob, dat weten we. Maar uh, tegelijkertijd weten we ook dat ze wel graag willen... dat er iets wordt gedaan aan de schendingen van de mensenrechten in het algemeen. Je moet ook uitkijken dat je je veel op één punt gaat concentreren. Vertaal ik maar even dan wat hij mm -hmm. bedoelt. Uh, en dat je dus daarmee ook de rest kwijtraakt, waar, uh, waar ook nog... een hele op werk te doen is. Wat, wat vindt u van zo'n benadering? Ja, nou ja, je moet, je moet natuurlijk uh, niet één kwestie eruit lichten, en dat tot de aller, allerbelangrijkste kwestie maken, en de rest niet meer willen bespreken. Dat is, uh, daar heeft uh, de heer Van Bommel zeker gelijk in. Um, maar tegelijkertijd is het denk ik ook zo... Uh, als je kijkt naar, naar Moskou. Er zijn ontzettend veel gay nightclubs in Moskou. Op zich is, en, en er zijn ook heel veel leden van de Duma... die voor die uh, uh, propaganda-wetgeving over homoseksualiteit hebben gestemd... Die, die in die nachtclubs te vinden zijn. Dus het is ook een kwestie van... Ja, die, die, die, die maatschappij een beetje, een beetje losfrikken. En het gaat er niet om dat we dat per se heel populair maken... maar in ieder geval wel dat we die rechten gaan beschermen. Ja, hier zegt iemand nog, die is het oneens met de stelling trouwens... laten we in Nederland eerst maar eens een groot aantal inwoners... aanspreken op hun homo-haat. Ja. Dan kunnen we later altijd nog met het vingertje naar het buitenland wijzen. Nou ja, ik, ik, zie, ik zie niet waarom dat of-of zou moeten zijn. Laten we dat alle twee doen. Goed, uh, duidelijk. Sjoerd uh, Sjoerdsma is Tweede Kamerlid voor D66. Praat met ons mee in stand.nl. En u krijgt nu het woord. Uh, ja, u niet meer Sjoerdsma. Uh, zometeen wel weer, want ik laat ik u reageren op de reacties van onze luisteraars. Uh, die mogen bellen en uh, op allerlei andere manieren laten weten wat ze vinden van deze stelling. Rutte moet Poetin harder aanspreken op de Russische mensenrechten schendingen. Op onze site uh, staat een poll, zoals u weet. 832 mensen hebben dat intussen gedaan. 51% eens, 49% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Boezem en in huizen. Ik vind het verniet. dan krijgen we weer een heel stukje opgevoerd door de politici. Dan voel ik me nooit serieus genomen worden. Poetin heeft twee grote oorlogen gevoerd in Tsjetsjenië. Daar heeft hij grote oorlogsmisdaden begaan. Het is in eigen land, een, laat ik het netjes uitdrukken: gewoon een dictator, zeer repressief. In het buitenland laat hij mensen vermoorden, in het binnenland pakt hij mensen op, gooit ze in de gevangenis. Kortom, een dictator die hier wordt binnengehaald, nu met de rode loper. Hij dan. En andere dicta dictator waar we geen geld aan kunnen verdienen... wordt door NAVO-bommen in de libische woestijn naar de Sodomieten geholpen. Het is zo schijnlijk als de kleren. Ja, dus u, u vindt ook niet dat het dan nodig is, ondanks alles wat u... Het uh, is wel nodig, alleen we menen het niet. Nee, precies. Dus, dus we, zet geen het, zo Het geld is voor ons belangrijker. dat Russische gas is veel belangrijker. Hij mocht in Tsenië doen en laten wat hij wilde. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Jacob Grits. Nou, ik ben het eens met de stelling. Alleen ik mag hopen... Dat eh, eerste minister Rutte dat, dat doet en het ook echt meent. En ja, over de effecten daar kunnen we dan alleen al eh, naar gissen. Maar het vervelende is, omdat de wereld zo overbevolkt is, wordt de strijd om drinkwater en om eh, milieuzaken om en om, om olie en. en, en, en uh, energiebronnen ja. wordt steeds, steeds harder. En worden wij dus ook steeds meer gecompromitteerd door, uh, door dictators een schrale troost is dat de bevolking in, in Rusland uh, als een van de weinige continenten uh, in de wereld zal uh, gaan afnemen in de toekomst. Uh, ja, trouwens wat het puntje betreft dat die, uh, dat die gast zei van ja, er zijn, uh, zijn homobars uh, in Moskou. Ja, dat vind ik wel een beetje naïef. Er zullen in, de, in de grote steden zullen wel homobars zijn. Maar ja, als de homo's verder in, in, in de wat kleinere steden en verder afgelegen gebieden uh, mm -hmm. geen schijn van kans hebben, dan um, is het, die hebben dan natuurlijk ook geen uh, geen Echt prettig leven. En tot slot, tot slot. Poetin heeft er heel slim aan gedaan van zijn kant. Heel sluw om uh, zich een ontbloot bovenlijf te tonen, want dan kan hij zich uh, uh, uh, vergewist weten van, uh, van de sympathie van, uh, van veel dames. Want het criminelen, dat, uh, dat is uh, in hun ogen alleen nog maar erotiserend. Ja. Nou ja, of heren, hè, want de heren vinden dat ook wel mooi, hoor. Ik vind het, zelfs ik vind het mooi, zo'n gespierde torso. Ja, nou, oké, okay, dat kan. Dat respecteer ik. Maar uh, ja. fijn dat, uh, dat, daar heeft hij misschien uh, wel of niet over nagedacht. Maar in elk geval, dat, uh, dat, dat zou eigenlijk geen ja. rol moeten spelen. Nee, ik bedoel, nee. als, een, als, een, als een dame heel mooi is en het is een bitch... dan, dan trap je daar zijn man toch ook niet in. Dus dan moeten vrouwen daar ook niet in, in trappen. Nee, dat is maar, duidelijk. Uh, dat is wel heel gespierd. Dus wat ik hem graag gun, dan gaat het niet om. <laughs> ja, dank u wel. wel. Goedemiddag. Hallo, met Manja Diels. Dag, Manja. Hallo. Manja. Manja, neem me niet kwalijk. Nee, geeft niet. Uh, ik vind dat je als je een, iemand uitnodigt, dat je dan correct moet zijn. Dan moet je niet meteen met je vingertje aankomen en zeggen hoe het moet. En ik denk dat het meer indruk maakt als je hem ook accepteert zoals hij nu is. Althans, dat je geen teg tegengas geeft. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk een, een, een vriendschapsverdrag hè, wat we vieren. En uh, ja, normaal gesproken is het toch dat je tegen je vrienden ook wel zegt wat je van ze vindt. Ja, ah, dat is toch... Onzin en vriendschapsbedrag. Ik, ze weten niks van elkaar. Vrienden, die kun je door dik en dun helpen. Maar niet op deze manier. Nee, nee. Dus, dus uh, Rutte uh, hoeft er niks over te zeggen wat u betreft. Nee. Oké. Okay, Accepteer hem maar eens. Misschien dat hij in een stel, stil ogenblik er zelf op terugkomt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Dominee Jan van Drie uit Os. Dat oh, Dominee. Ik, ik ben het volledig eens met de stelling, zelfs hardgrondig. Uh, Rutte die moet hem behoorlijk aanpakken. En uh, waarom vind ik dat? Omdat hij een brief aan alle Nederlanders heeft geschreven, Poetin. En dat pleit hij, moet je notabene horen... voor een echt partnerschap tussen Nederland en Rusland. Toen ik dat las, dacht ik... laat je nou eerst eens zorgen voor een echt partnerschap... tussen twee homo's in Rusland. Ja. Want daar komt 0,0 van terecht. Integendeel, die afschuwelijke anti-homo-wet die in juni van kracht zal worden, die maken mensen homo diep en diep ongelukkig. En het ergste van het hele geval vind ik nog... dat hier mensenrechten, of laat ik het zo zeggen, handelsrechten... gaan boven mensenrechten. Toch Daar snap wel. ik helemaal niks nee. van. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zeg maar. Met, uh, ja, met Ellen De Jong... Uh, ik ben het oneens met de stelling. Want uh, Poetin is gewoon een dictator. En uh, zet daar een koorballetje als uh, Rutte tegenover. En die moet hem dan maar eventjes gaan vertellen hoe, hoe hij Rusland moet gaan uh, regeren. U denkt dat hij zich daar nou, niet veel van aan zal trekken? Die man die lacht zich in kriek. Die, die kijkt uh, Rutte met zijn stalen gezicht uh, aan. En, uh, en die knikt wat. En uh, die denkt: van uh, Hopelijk wegwezen. Ja, dus je hebt er niet zoveel vertrouwen in. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Nou, ik wilde graag reageren, ik ben het er niet mee eens. En waarom? Um, ja, ik denk: uh, wie zonde, zonde is. Die werpen de eerste steen. U vindt dat wij en, nog uh, genoeg uh, fout doen? Ja. Ik bedoel, uh, hij, weet, hij weet donders goed hoe het in elkaar zit. En, uh, en hij weet ook goed uh, wat wij doen als we weeskinderen hebben hier in Nederland. wat we ermee doen. Ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat hij... Kijk, hij weet heus wel hoe het in elkaar steekt allemaal. En uh, waarom zou je hem moeten veranderen? Als je gewoon een open houding naar hem toe hebt... dan kun je tenminste handel maken met hem. Nou, en dan... en da dat is een goede basis, denk ik. Als je... je gewoon open bent naar hem... Ja, maar goed, maar open betekent dan toch ook dat je wel, uh, laten we zeggen, de wat mindere kanten van elkaar mag bespreken? ja wel natuurlijk wel, maar hij weet het toch al. Ik, ik bedoel, het is het grootste hot groot item nu, hier in Nederland ja, over. Ja. Ja. Het is voldoende, waarom zou hij dan nog eens een keertje bovenop moeten vertellen dat het helemaal niet goed is? Ja. Dat heet, ah, weet het heus wel, wat doet het in elkaar steken. Gewoon over de handel praten, zegt u. Uh, Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Annemie Ummers. Ik wil toch eventjes een stukje uh, nabije geschiedenis uh, openbaren. Tijdens de Koude Oorlog waren de mensenrechten... Situatie in de uh, ex-Sovjet-Unie constant aan de orde. Ja. We hebben ook meegemaakt hoe bijvoorbeeld de organisatie zoals Stop de neutronenbom hier in Nederland zwart werden gemaakt als crypto-communistische organisaties. We hebben met miljoenen mensen gedemonstreerd tegen de nucleaire wapenwetloop. Dus ik zie niet in waarom wij nu de Koude Oorlog voorbij is en uh, Gorbachev als uh, knuffelrus uh, niet meer actief is, waarom wij niet dezelfde hardheid en duidelijkheid in onze stellingnamen zouden kunnen hebben als tijdens de koude oorlog. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met uh, half maart aan het Goedemiddag. Goedemiddag. goeiemiddag. Ik denk dat die mevrouw niet helemaal weet hoe dat gestuurd werd, die, uh, die comité's. Maar goed, ik, heb, ik, ik noem hem uh, Mephisto Poetin. <laughs> en ja, Mephisto Poetin vind ik een mooie naam. Maar, maar desondanks ben ik toch tegen de stelling. Net zei ook al iemand, hij komt hier om, om handel te bespreken... en daar moeten ze zich op concentreren. De rest moet je inderdaad met, met andere bevolkingsgroepen doen. Contacten in de culturele vlakken zo. Maar niet met deze man, dat heeft helemaal geen zin. En dan dat stuk in de Telegraaf waar ik ook mis... De mis ik de reactie op. Hij beroept zich dat hij Nederland bevrijd heeft in 1813 met de Russen... en ook nog eens een keer in, na de Tweede Wereldoorlog van fascisme. Nou, dat is alleen gebeurd met het opzeggen van het Molotov... Uh, van Ribbentrop. Uh, ja, ja. Hitler die viel Rusland binnen en toen pas waren de Russen bereid... om aan de oorlog deel te nemen. Dat vergeten heel veel mensen. Dat, anders hadden ze ons gewoon laten barsten. Dat wil ik nog even bij zeggen. Ja, ja. Dus ook, ook, laten we zeggen, qua geschiedenis... voedt uh, er niet alles helemaal op een rijtje misschien.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 Dus nogmaals, ze beroepen zich op dat ze ons bevrijd hebben. Nou, ah. moet je ze aan Tsjechen en Polen en, en Hongaren en de Baltische Staten vragen... hoe, hoe, hoe, hoe bevrijd die zich gevoeld hebben na de oorlog. Ja. Eh, duidelijk, dank u wel voor het bellen. Eh, we gaan snel terug naar Sjoerd maar Tweede Kamerlid voor D66. Oud-diplomaat ook trouwens. Dus eh, dat is ook wel mooi dat u met die pet op ook nog iets over kan zeggen. Wat vindt u van de reacties van onze luisteraars? Ja, ik begrijp, begrijp veel reacties goed. Um, um, zeker natuurlijk die mensen die zeggen, nou ja, we gaan dit... Uh, we moeten deze kwesties hard aan kaak stellen. Dat hebben we in het verleden gedaan. Volgens mij zei uh, uh, mevrouw Annemarie dat vanuit de Koude Oorlog, toen waren we al hard. Waarom nou niet ook? Um, dat zijn reacties ja. die ik goed begrijp. Tegelijkertijd de mensen die het oneens zijn met de stelling, uh, onder andere Ellen en, en, en Marja volgens mij. Uh, die wijzen er ook op van ja, ja goed, het gaat ook om die handel. Helemaal eens, maar dat gaat natuurlijk, uh, volgens mij gaat dat prima samen. Uh, gisteren sluiten we die, uh, die goede overeenkomst uh, over, uh, in Rotterdam. Die 800 miljoen aan investeringen oplevert en een hele hoop banen. Uh, maar dat betekent niet dat we vandaag niet heel serieus met elkaar in gesprek kunnen over wat er mis is in de relatie. Ja. Uh, ik dank u voor het meedoen in stand.nl. Sjoerd, Sjoerd, Sjoerd maar Tweede Kamerlid voor D66. Uh, u kunt daar op onze site kijken voor de, voor, de, uh, voor de peiling. Want er is laatste nieuws. Hier is René van Brakel. Nieuws wat van de Britse nieuwszenders komt. De Britse uitpremier premier Margaret Thatcher zou zijn overleden. De IJzeren Dame, zoals ze werd genoemd, was premier van 1979 tot 1990. Ze is 87 jaar geworden, BBC News en Sky News. Twee toonaangevende Britse nieuwszenders melden dat... Ja, haar rechtse conservatieve beeld en beleid vergroten vooral de tegenstellingen in het land. Maar Thatcher zag het ook als de manier om de economie van het land weer gezond te maken. En dat is een van de dingen waar ze bekend van is geworden. Ze kwam in 1959 in het lagerhuis. En in de jaren 60 was ze onderminister voor pensioenen. Later werd ze ook partijleider en dus de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Margaret Thatcher, de Britse oud-premier, is overleden. Meer daarover zometeen hier op Radio 1. Zeker op het hele uur. En later deze middag natuurlijk ook met beide dragen van uh, onze mensen in, uh, in Groot-Brittannië. Laatste nieuws dus, Margaret Thatcher overleden, u hoort het hier op Radio 1. We zaten in Stand.nl, ik heb al afscheid genomen van Sjoerd maar Tweede Kamerlid voor D66, we hebben de bellers gehoord, laten we dan nog even de stand van zaken op een rij zetten, wat er op onze site gebeurt, dat geeft een beetje een richting aan voor wat er eventueel vanmiddag verder kan, misschien kan Poetin zelf bellen als hij uh, straks, uh, ah, hij is al geland heb ik begrepen, dus het zou maar zo kunnen. Rutte moet Poetin harder aanspreken op de Russische mensenrechten schendingen, dat was onze stelling, de er is door 937 mensen gereageerd op de site. 51% is het daarmee eens bij die stelling. 49% is het oneens. Er is uh, niet zo heel veel veranderd dus in de afgelopen minuten. En dat kan de komende middag wel, want die stelling blijft daar de hele middag staan. U kunt dus gaan reageren en hou dan in ieder geval ook de radio aan. Al was het alleen maar vanwege dat nieuws uit Groot-Brittannië. Margaret Thatcher dus overleden. Maar ook omdat uh, zometeen zich melden hier uh, de dames en heren van Dit Is De Dag. Els Gruutke, Thijs van der Brink... Zij nemen het stokje over. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemiddag. Luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer NCRV Radio 1 en de strijd om de schaal. Jaargang 2013. Ja, ja.